Geluk met het NOS-journaal. Philips gaat de productie van tv's helemaal uitbesteden aan het Chinese bedrijf TPV. Door tv's te laten maken in een joint venture blijft de merknaam Philips op tv's bestaan. Maar aan de productie in eigen huis komt een eind. TPV is een bedrijf dat monitoren maakt en waarmee Philips ook nu al zaken doet. Het elektronica concern verdiende aan de productie van tv's eigenlijk alleen nog maar geld rond grote sportevenementen, als de Olympische Spelen en het WK voetbal. De voorgenomen bezuinigingen op de brandweer leiden onherroepelijk tot meer slachtoffers onder burgers en brandweermensen. Dat zeggen de gezamenlijke brandweervakbonden. Ze willen dat minister Opstelten en de Tweede Kamer zo snel mogelijk een einde maken aan wat zij noemen de aantasting van het veiligheidsniveau. Volgens de bonden worden kazernes gesloten, aanrijdtijden opgerekt en rijden er op de wagens minder brandweermensen mee. In Finland is de rechtspopulistische partij, de ware Finnen, de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. De eurosceptische partij is ruim zes keer zo groot geworden en komt uit op 39 zetels. De conservatieve nationale coalitiepartij is de grootste met 44 zetels, twee meer dan de sociaaldemocraten. De ware Finnen zijn tegen het noodfonds om EU-landen uit de brand te helpen. De partij vindt dat de belastingbetaler niet moet opdraaien voor het slechte financiële beleid van sommige lidstaten. Bij frontale botsing tussen twee auto's zijn in Opmeer in Noord-Holland zes mensen gewond geraakt. Vier van hen zijn er volgens de politie slecht aan toe. Een van de auto's raakte door nog onbekende oorzaak van de weg, botste tegen een boom en kwam op de andere weghelft terecht. De tegemoetkomende auto reed erop in en belandde in het water. Het weer overwegend zonnig, de temperaturen lopen daarbij snel op. Vanmiddag ontstaan er in het binnenland enkele stapelwolken, maar het blijft droog. De maxima liggen tussen 16 graden in het noordwesten en lokaal 22 graden in Limburg. Tot en met zaterdag blijft het zonnig bij temperaturen rond 23 graden. Dit was het NOS Journaal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toet je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Land. lekker uit en zin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 Autobedrijf Zandvoort. Ook Gobert op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, TV. radio en internet. <SSSSSSSSSSK> ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 De mannen op het strand die staan daar bij uh, mango's. Meneer ja, ja, meneer Veugen. Ja. Dag meneer Veugen. Dag meneer Veugen. Ja, Dag, meneer Veugen een hele goede middag. Ik kan er maar geen genoeg van krijgen. Dus dus jongen, dus, jongen, word je vanmorgen ook al op de radio ja, en nou zit je er alweer. Gekkenhuis gekkenhuis echt waar. Maar ja, goed, wij zijn dus in Mango's. Ja, ter voorbereiding van 29 april. Want dan gaat eh, ZFM Zandvoort weer op locatie uitzenden. En dat gaat hier allemaal gebeuren in Mango's. Vandaar dat we hier natuurlijk alweer eh, de draadloze verbinding aan het testen zijn. En het wordt een eh, enorme... Oh, kijk eens wie we daar hebben. Eh, tja...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 Vanuit de voetbal hebben we drie jaar voorzitter geweest van SW Zandvoort. Man, fantastisch. Ja, vind je het zo'n leuk spelletje? Ja, nou, ik vind het voetballen fantastisch. Ik vind het uh, sociaal verkeer hier in Zandvoort... Uh, nou, dat kan me mij niet kapot, hoor. Even, even terug naar de heren in, in de studio. Hoeveel staat het, heren, voor... Uh... 1-0 voor. 1-0 voor dus. 1-0 voor, voor Zandvoort. Dat die. moet je deugd doen. Dat doet me echt deugd. Ja, ik, ja, uiteraard leef ik met de club mee drie jaar beter erg bij betrokken. En uh, ik vind het uh, verrekkelijk jammer dat we die promotie-degradatie-titel uh, uh, niet gehaald hebben. Maar uh, als het weer een beetje spannend wordt, dan uh, staat Hans Holger weer op voetbalveld. Ja, ja. Uh,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 Nou, nee, dat is 60, 70 uur. Nou, jij weer. Hey, uh, Benno, Benno. Ja, ogenblik, Hans. Uh, uh, ben, ja, Benno. De studio weer Benno. Een, ja, ja. Ja, wij hebben geen voorzitter nodig, hoor. Wij hebben Pieter, dus... Uh, ja, precies. <laughs> Laat hem lekker van een mooie weer genieten, die halshoge doornen. Okay. <laughs> Goed, uh, tenslotte, Hans. Uh, nou, je, je zit nu gezellig op het uh, terras hier in Mango's. En... Um, ja, dus verder geen activiteiten naast uh, dat je nu drie jaar voorzitter bent geweest van, uh, van Zandvoort? Nee, tegendeel is waar. Ik, ik ben hier vandaag omdat wij... Ik ben ook voorzitter van de Stichting Zandvoort voor activiteiten Op 28 mei aanstaande...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 Uh, buitengewoon belangrijk. Uh, de centrale vestiging is dit jaar... de haven van Zandvoort. Nou, ik voorspel je, 28 mei als de mensen komen kijken... er zitten 200-300 man... bij de prijsuitreiking en dan maken we een leuk feest van. Zo. Kijk eens, waar een feest is... is Hans ja. en Als de even kan, ben ik erbij. <laughs> okay. Dankjewel Hans. En uh, we gaan er meenemen... achter zit nog mee, een enorme... bridge drive in Zandvoort... in een strandpaviljoen van Zandvoort. Hans, uh, nog even, het, uh, dat is toch volgens mij... toch een goede traditie...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 Joh, die jongen heeft nog nooit zo goed geklonken, hij nee. kan beter voort dan alles van strand strand gaan presenteren. Maar die Hans Hoogendoor moeten moet al die trantenten nog af vandaag, dus die oh ja, uh, hartstikke druk. Hij <laughs> is toch wel eventjes bezig. Wij gaan er nog één plaat draaien en dan inderdaad Joe preste S.V. Zonvoort tegen top, uh, de, de ploeg uit Amsterdam. Billy Osh is hier en When the stap. gets stopped. deling uh, tussendoor, We kunnen zo dadelijk heel even wegvallen. Ligt niet aan je radio. Gewoon uh, de radio aanhouden. We zijn zo dadelijk weer terug. Nou, dus. De techneuten zijn weer druk bezig. Ja, onder dit plaatje kan het heel even gebeuren. Dus je bent gewaarschuwd. Zorgen van top hij ...gaat in het spelkracht. En de verdienst zal nog even laten te spelen. Het zal niet al te veel zijn, denk ik. Want het uh, is uh, kort dag. Ik, oh, ik denk zelfs dat die... hij. Ah, nee, hij fout nog niet af. Nee, hij fout dat het weer begonnen. Nou, Oké, okay, goed. Boor de vet heeft de bal teruggesteld gekregen van de top uh, mensen. Omdat de stam in de bal bezit was. Toen de bestuur van top gebeurde. En de vet die gaat die bal proberen naar uh, Mult. De, de, de van Noord en door Michel Menial. En het lijkt wel Piet. En op people... Pietjes. Er is nog een op de middenlijn midden en uh, een vrije bal nemen. En dat wordt gedaan door uh, de aanvoerder van dienst op dit moment. En dat is uh, Max Heidenberg. Die voor de wedstrijd uh, geholpen werd door uh, Kees de Dijk de voorzitter. Omdat hij zijn onderste wedstrijd achter elkaar in de selectie Goed, de bal is gegaan via uh, Alex Aarberg naar uh, Naartje Berg. En via een verdediger is de bal over de achterlijn gegaan. En mag Zandvoort een corner nemen. En dat doet Berg zelf. Vanaf de rechterkant gezien gaat die bal zo meteen uh, komen. Hij legt hem nu even klaar. En dan gaat weer een spelletje van Zandvoort. Uh, allerlei bewegende lange mensen. Daar gaat hij wel komen. Slechte corner. komt nog wel bij Zandvoort. Het wordt weggewerkt door. Uh, top komt bij uh, Kalers terug. Kalers naar Berg. Berg. Op de achterlijn. Je stopt die bal, via verdedigen, maar die bal blijft in hetzelfde. En Top kan overnemen, want uh, Berg maakt hier een overtreding op diegene die die bal weg wilde kotten. Top is hij helemaal terug en dan gaan we weer verder met het spelletje. Uh, ik denk dat het niet altijd gelang is van spelen, dus we nemen het gewoon even lekker mee. Heel erg de bal. John Keur naar nou, Aardewerk. Aardewerk probeert daar uh, Michael K. te gebruiken, dat lukt niet helemaal, want Top kan het weer overnemen. Weer even die twee spitsen die wel eenvoudig gevaar zijn, ijzersterk en heel snel, maar nog niet heel, echt veel hebben kunnen laten zien. En dat is Aardewerk die er goed tussen zit. Het werkt als geweldige vandaag en geeft weer een goede paas op Keil. Kijl op de linkerkant. Die gaat, nou uh, ja, de auto daar bij de Visser. Hij heel hard, komt aanstijven en Visser voor de achterlijn, geeft er nog op de bal voor, komt hij bij Mol. Mol kan er niet goed bij komen, er is nog steeds een zit. maar daar wordt hij weggewerkt door de verdediging van Top en Top kan gebouwen. Probeer te bouwen aan het uh, moet dan probeer, want Michael Kaal zit er ook tussen. Kaal, die, uh, die ook heel hard werkt en een schiet zoet, op de bal maakt natuurlijk, en die 13e minuten, wordt daar neergelegd door een verdediger op de kruising, zeg maar, op de hoek van de 16 meter gebied afstand voor het van nu uh, vrij opnemen. genomen van Aardewerk naar uh, Boer de bal. Okay, en dat is het eerste van een schrijfstrijd die nog niet echt moeilijk heeft gehad in de eerste helft. En ja, nogmaals, wat de wedstrijd eigenlijk. Maar stond wat blijft en dat is het belangrijkste. Oké, dankjewel Joop. En straks komen we weer bij jou terug.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 dan hun werkstukken. Meestal modellen van bomschuiten, garnalen, bootjes, haringkarren en badkoetsen. Belangstellenden zijn vandaag natuurlijk nog van harte welkom tot vijf uh, uur. Dan gaan we gaan morgen even op het circuit kijken, want uh, alle mensen die houden van American uh, hot rods en uh, American auto's, zijn dan van harte welkom morgen op het circuitpark Sanford, want dan hebben we de All American Sunday. Dus uh, wilt u naar Amerikaanse sferen gaan verkeren en met auto's en een hoop ge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 Precies in het Sandvoort Museum tot 24 juli. Oké, okay, kortom, genoeg te doen hier in Sandvoort en in de regio. En zelf op zaterdag is bij je tot aan 5 uur vanmiddag met de nieuwe single van Pink. En dat is weer zo'n leuk plaatje voor de zaterdagmiddag. Hier is Bad Influence. <middels> Slurty. trust me, I'm the indicator of underwear showing up here and there, uh oh, oh, no. I'm always on a mission from the get-go, so what if it's only one o'clock in the afternoon? It's never too soon to send out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 Dan voorspelt vandaag tegen de TOB. En uh, ja, Joop Verres is uh, ook bij de tweede helft aanwezig, uiteraard. Joop? Uh, Joop? Ja, ja, sorry. De tweede helft is uh, nu pas 2,5 minuten oud. En uh, Mol heeft een, uh, een gigantische kans gehad. Echt een hele grote kans. Maar beide die krijg je toch een elkaar omdat om naast het doel te krijgen. En was dus geen doel verlaten. blijven Kreeg hij ja, op zo'n een doodschop. En uh, moest hij verzorgd worden zelfs nog helemaal. En uh, dat is nu juist gebeurd en Salford uh, kan nu een corner nemen. De Baslemmers kon er net niet bij komen. Wel een verdediger van uh, Triobe, die gaat bal gaan weer over de achterlijn en die wordt dus een corner aan de andere kant van het veld. En ook dat uh, zal Meijsberg gaan doen, want hij heeft die eerste genomen en gaat nu aan de andere kant van het veld om die bal opnieuw in het spel te gaan brengen. Uh, de luchtwacht van uh, Zandvoort uh, staat natuurlijk weer gereed en dat is dan Billy Fisher, Molly, uh, en Michael Kuil, daar gaat die bal komen. Slechte bal, gaat over de grond. Komt toch nog eventjes erbij. En Ja, En het is stoppen! Het is een bal! Een dan kon er niet bij komen, legt hem een beetje breed. Dus Kael, ver, ver, ver, ver, ver en nu is het weer Michael Kuil, die de te verscholen En en stond voor en lezen met twee.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 dat dacht ik ook, Gelb. Da dankjewel en uh, tot straks. Tot straks. We gaan weer snel over naar Joop Fris. Ja, en een klein misverstand in de verdedigende TOB. Naatje berg krijgt die bal, maakt 3, 4 schijnbewegen. Ik keeper weet niet dat ik de op ga. En dan trekken we wel netjes aan de korte hoek. Stand erbij die ineens binnen 6 minuten met 3 Kijk en zo horen ik het graag. Dankjewel straks weer terug bij Joan Fris.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 hotmail.com. Morgenmiddag vanaf 2 uur blaasvoetbaltoernooi in Zandvoort en wel in Café Oomsteen. Okay. Oké, hoor ik nou met stemsteen steeds links en rechts gaan? Ja, heb ik ook. O, oh, dus, ja, dus, ja, dat ligt niet aan uw radio. Nee, nee, nee. De nee, technoten nee, nee. die bezig zijn. Dus helemaal goed, zo dadelijk het uh, volgende uur uh, van uh, dit programma. Succes daar beneden. Hey. <laughs> Doobie Brothers is de laatste die we gaan draaien. Zo vlak voor 4 uh, uur voor je bij uh, Sofort op zaterdag. Graag tot zometeen. NOS News van...